een goedemiddag allemaal, het is weer vrijdagmiddag 3 uur en dus het Bartje iPhone, iPad, vraaguur. Uh, het is vandaag 31 mei 2013 en wat gaan wij doen? Nou, eerste vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Daarna um, ga ik beginnen met de app Brailist. Braillist. Braillist. Um, Helemaal vergeten was ik, en dat heb ik dus ook niet in het mailtje gezet, dat Alwine voor ons de app Lieren gaat doen. Nou, Alwine, dan kom je toch gewoon lekker naar mij. Daarna ga ik iets vertellen en ik hoop misschien ook iets laten horen over Nightjar, The Nightjar, dat is een spelletje. En dan krijgen we zeg maar, de dingen die hier tijdens de chat opkomen bordelen. En vervolgens de leuke dingen die, en de mededelingen die we nog met z'n allen hebben en de valreep. En dan kunnen we buiten gaan zitten met een lekker glas. Um, ik dacht, want ik doe het even uit mijn hoofd, dat ik niks vergeten ben. Maar je weet het bij mij niet. Um, is er nog iemand die voordat we beginnen iets kwijt wil? Dan laat ik nu even de microfoon los. Ja, ik heb werk net gesproken en of ik jullie hartelijk wil groeten. Dat is mooi. Ik zat al stiekem te kijken of hij in de chat zou zijn. Omdat als het goed is hij nu beschikt over goed internet. Uh, als hij tenminste nog in het ziekenhuis is. Als hij thuis is heeft hij dat sowieso. Maar goed dat zullen we maar even buiten de chat verder bespreken. Dat komt misschien straks nog wel eventjes. Oké okay, fijn. Nou, uh, Vanuit deze kant doen we hem dus met z'n allen de, de hartelijke groeten terug. Oké okay, uh, nog meer mensen die even iets willen zeggen voordat we beginnen. Oké okay, dan gaan we beginnen. Ik heb de spraak. Vastgezet, dat gaat nog steeds niet met de sneltoets. Ik, ik snap echt niet waarom, maar misschien komen we daar ooit nog wel eens achter. Vragen die binnengekomen zijn bij iASk, nou dat was er geen één, alleen één mailtje. We hadden vorige week al erover gehad dat de podcasts van 1 en 8 februari niet te downloaden waren van de iASk pagina. Um, als het goed is, heeft Nens dat inmiddels verholpen. Um, maar degene die dat probleem had, die heeft ze nu, mailde die me net via iAsk van Blink, Blink Magazine geplukt. Dus nu is alles weer in orde. Verder zaten er geen vragen bij iAsk. Dan gaan we wat mij betreft beginnen met uh, Braillist. Ja, Braillist is weer een app waarmee je braille kunt schrijven. Dat is dus handig voor de mensen die niet erg makkelijk weg kunnen op een qwerty-toetsenbord. De app is gratis. Als het goed is, blijft hij dat ook. Dat staat tenminste uh, op de website. Er staat een behoorlijk uitgebreide handleiding op de website. Goed, de app Braylist. Wat van belang is, is dat de schermvergrendeling uitstaat. Je moet de app zowel in landscape als in portrait mode kunnen gebruiken. Dus rechtop of gekanteld. En ik hoop dat ik straks duidelijk kan maken waarom dat is. Nou ja, duidelijk kan maken, het is gewoon zo. Dat heeft de maker zo bedacht. Record your ik start hem op. Ik heb mijn iPhone hier gewoon recht rechtop. Onderaan het scherm heb ik drie tabbladen. Keyboard, Tab. Een van drie. Een keyboard, hij is niet in het Nederlands, dus we moeten het met Engels doen vandaag. View Notes, Tab. Twee van drie. View Notes, ik zal even twee dingen doen. Tekens. Woorden. Spreeksnelheid. 5, 4, 5, 30 procent. 25 Oké. Okay. Woorden. Tekens. Ik laat hem gewoon even op Nederlands staan. Keyboard. Top. Vier notes. Vier notes. Tap. Geselecteerd. Mappings. En de Tap. derde is. Drie van drie mappings. Ik begin gewoon meteen met de mappings. Vind ik leuk. De derde tabblad. Als je in mappings staat, dan Drieven. heb je eigenlijk. Nee, ik wil dat je staat. Zo. Dan heb je bovenin een edit knop. Geselecteerd. Grade 1. Geselecteerd grade 1. Oftewel graad 1. Grade 2. Knop. Grade 2. Dit heeft te maken met kortschrift. Het is een Engels appje. Dus als het gaat om kortschrift, dan gaat het ook om Engels kortschrift. Uh, maar voor jezelf zou het handig kunnen zijn. Uh, omdat je natuurlijk als je kortschrift kunt gebruiken ook sneller een notitie kan maken. Maar hij staat dus op grade 1. Het knop. Een ad knop. Je kunt zelf uh, mappings toevoegen. Wat is een mapping? Dat vergeet ik helemaal te vertellen. Wat je hier ziet is eigenlijk een lijst van alle braille symbolen. Dus een kaart, noem dat maar zo, van alle braille symbolen die er zijn. Miesort forms. BR braille. Dit zijn dus de afkortingen. Kerkters, dus, koptekst. We krijgen nu gewoon de tekens. A, dat 1. A is dus punt 1. B, dat is 1 en 2. Dat is 1 en 2. Er wordt ook op de site gezegd dat je hem eigenlijk ook als, als leraar kan gebruiken, eventueel om mensen praaien te leren. B, E, dat is 2 en 3. C, dat is 1 en 4. C, H, dat is 1 en 6. Dat klopt, in Engels kortschrift is dat ook zo. D. Dat is 1, 4 en 5. Ik vraag me alleen af, want we hebben hem niet op uh, grade 2 staan. Maar goed, maakt niet uit. Um, hier kun je dus eventueel iets mee. Als je bepaalde tekens niet kent, zou je ze hier kunnen opzoeken in deze map, uh, in, in deze lijst. En verder kun je dus ook met editen, Edit. ik Knop. zal het even laten zien, kun je tekens De. weer weggooien. Geselecteerd. Grade 1, Breed 2, add. Knop. Weer de toevoegen knop. kop Delete BR. Nou Hier kun je dus myshortforms dus dat zijn mijn afkortingen. Kun je dingen aan en uitzetten zoals ze dat ook kennen van de wijzigknop. knop. In uh, bijvoorbeeld uh, als je een lijst van uh, recente telefoonnummers en zo ziet of een lijst van, van berichten. Dan dat zie je hetzelfde. Geselecteerd. En we hebben een dun knop. Geselecteerd. Mont Wings. De tweede notes is Vue Notes. daarin eigenlijk gezegd het worden van notes stop. Heb je een lijst. Sorry, ik zit om mijn eigen iPhone heen te praten. Hier heb je dus een lijstje van de notities die je hebt gemaakt. Edit knop. En edit knop, daarmee kun je ze weer verwijderen. Vier notes. Koptekst Vier notes. A 31 mei 2013 13. Ik heb op deze datum dus een noot gemaakt een Notitie die alleen maar uit een A bestaat. Gmeesta, AE, gisteren, ja. 31 mei 2013. Hier heb ik iets geprobeerd 13. te tikken en dat lukte niet en hij heeft het per ongeluk allemaal opgeslagen. Ja, toen nog per ongeluk, nu weet ik hoe dat kon. Daar wordt 31 mei 2013 aan de bewoners, 31 mei 2013. Aan de bewoners, als ik hier dubbel op tik. Vier notes, terugknop. Dan heb ik een terugknop. Share knop. Een share knop. Dan ga ik eens dus even dubbel share. op tikken. Mail knop. Ik kan dus de tekst mailen. Message. Knop. Een message. SMS. Kopie. Knop. En een kopieerknop. Cancel. Knop. En een cancelknop. Er stond ook nog dat ik hem kon twitteren en Facebook. Vier notes. Terug, maar dat knop. heb ik nog niet gezien. Ondanks het feit dat ik wel een Twitter-account heb. Share. Knop. 31 mei 2013. 13. 11. Aandeelbewoners. Keyboard. Top. Een van drie. Aan de, aan de bewoners. Daar bestond hij dus uit. Als ik hier op dubbel tik. Dan gebeurt er verder niks. Vier notes. Share. Knop. 31 mei 2013, 13, 11. Oké, okay, dat zijn dus de notes. Ik dacht dat ik ook een keyboard dat, geselecteerd. Editor. Aandeelbewoners. Dat schijnt aan de bewoners. niets te kunnen. Aan de bewoners. Goed, maar Nens heeft hem vertaald, dus misschien kan hij straks nog van allerlei opmerkingen, mijn gaten die ik laat vallen dichtmaken. Oké, okay, ik ga voordat ik jullie um, maar het belangrijkste deel het toetsenbord laat zien... ...eerst even wat dingen vertellen uh, verder over de app. Je moet er dus voor zorgen, dat zei ik al, dat de schermvergrendeling uitstaat. Uh, als je gaat typen, dan houdt je je iPhone met het scherm van je af... ...en met de thuisknop naar rechts. Uh, de instellingen van de app zitten in instellingen, daar gaan we straks even naar kijken... Als je gaat typen heb je drie kolommetjes, links punten 1, 2 en 3 en je moet je voorstellen je hebt dus de iPhone voor je met um, je handen aan weerszijden. De, de thuisknop zit dus rechts, je vingers liggen op het scherm van je afgekeerd, um, dan is je wijsvinger, is dus, je linker wijsvinger is linksboven, daaronder je, natuurlijk je middelvinger en daaronder je ringvinger. Je wijsvinger is punt 1. Eh, Middelvinger punt 2. Ringvinger punt 3. Je rechterhand heb je net zo. De wijsvinger van je rechterhand is dus punt 4. Daaronder punt 5. En daaronder punt 6. Daartussenin is nog een, um, een kolommetje met drie mogelijkheden. Dat is de backspace, de spatie en een nieuwe regel. Nu is het zo dat als je naar... Rechts veegt, je een spatie krijgt. En als je naar links veegt, wordt het laatste ingetikte teken gedelete, de backspace. Uh, soms moet je eerst even je scherm in het midden aanraken om uh, dat toetsenbord te activeren. Oké, okay, um, we gaan nu even naar de instellingen. Dus ik ga hier even uit. Via... Ik ga er via de appkiezer zo weer in. App Store. De instellingen instellingen kraefer van afstra vol vol universe tune in starwalk skipper hema recht radio font perfect over het nos nakip listriek lief haito Gmail. garage buffing silevi de zijde lijst audio lijst lijst instellingen als het goed is staan trouwens die instellingen van de verschillende apps in het eh instellingen menu van de iphone in alfabetische volgorde Volgens mij lukt dat niet altijd, maar over het algemeen kun je daar wel van uitgaan. Oké, okay, nu zullen we hem toch maar even op Engels zetten dan. Taal. Standaard taal en Nederlands. U.S. English. installation. Terug. Braylist. Kooptekst. Version 1.42. Dat is dus de versie van de Braylist. Website. HTTP. Slash slash. No. is designed and developed by Siraab Higakta. Kooptekst. Keyboard mode. Kooptekst. Automatic. Aan. Oké, okay, de toetsenbordmotor is dus automatisch. Dat wil zeggen dat um, het appje of het scherm zelf detecteert wanneer je volgens het scherm alle punten hebt gehad en je vingers optilt. Dat is even wennen. Je kunt um, de snelheid waarmee hij dat probeert te ontdekken kun je instellen. Dat is met um, speed. Knop, de speed knop. Hoe langzamer het, keyboard, dus het toetsenbord, hoe minder fouten, maar het werkt dan trager dan wanneer je uh, uh, hem sneller zet. Uh, want ja, hij moet proberen te ontdekken hoeveel punten je tegelijkertijd intoetst. Uh, je kunt uh, ook het toetsenbord op handmatig zetten, dus van automatisch af. Dan kun je rustig de punten kiezen. Uh, maar dan als je een teken als het ware hebt, dan uh, moet je op een next knop tikken. Om dat teken als het ware te activeren of te plaatsen. In automatic mode. Dots selected simultaneously are interpreted as characters. Change the keyboard speed for faster typing. Kooptekst. Keyboard audio feedback. Kooptekst. Per word. Aan. Ja, dit is uh, wat wij in uh, onze screenleads kennen als toets echo. Je kunt dus vertellen van uh, wil je uh, alleen maar tekens horen. Wil je tekens en woorden horen of wil je niks horen. Per letter. Aan. Vibrational feedback. Koptekst. Keyboard. Aan. Vibrational feedback. Je kunt het, het, het, zeg maar het je ook zonder voice-over gebruiken als je dat wil. Ik, vind het, ik heb het niet uitgeprobeerd. Maar wat zij zeggen is als je dan... Je, je weet ook vanuit de handleiding waar de knoppen zich bevinden. En om nou zeker te weten, ondanks dat je de voice-over uit hebt staan, dat een bepaalde actie is voltooid gaat je iPhone trillen. Nou, dat is leuk om te weten lijkt me. Notes. Aan. Notes aan. Mappings. Aan. Share messages. Koptekst. Show Braille tekst. Aan. Signature. Send from Braillist. Tekstveld. Oké, okay, nou, dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Je kan dus nog een handtekening zetten. En verder hoe de tekst wordt gerepresenteerd. Nou, dat... Heb ik zelf nog niet kunnen constateren, maar Nens misschien wel. Dit zijn alle instellingen die we hier hebben. Um, even kijken of ik hier. Nou, ik heb hier verder alleen nog wat opmerkingen over staan die zo aan de orde komen. Dus ik ga nu terug naar de app zelf. App kiezer. Playlist. Playlist. Four notes. Nederlands. Ik zet hem even weer op Nederlands. Keyboard. Top. Een van drie. Nou, ik kies nu het tabblad keyboard. Geselecteerd. Keyboard. Tap. 1 van drie. En ik ga hem nu op zijn kant zetten. Liggend. Je hoort hem ook liggend. Ik raak even het midden het scherm aan. En nu probeer ik hem. Nu zit er ook nog een kabel aan. Dus dat wordt nog lastiger ook. Ik probeer hem nu even goed te houden. Liggend. Ja, hij is nog steeds liggend. Ik tik nu de, uh, de G, hoop ik. Nou, dat schijnt hij nog niet te willen. Nu dus wel. G. Oh. Uh, de E, die is zo. CH, niet dus. Je ziet, en nu veeg ik dus even van CH, rechts die naar dit. links en dan wordt de, de punt 1, 5. Op de een of andere manier voelt het voor mij verkeerd om. Maar misschien vinden jullie dat niet en dan hoor ik dat zo. Hè? Want ik moet dus nu eigenlijk de punt linksboven boven en de, een punt uh, midden rechts doen. Shift... En nou gaat hij ineens shift zeggen. Hoofdletter E. Je ziet, het is allemaal nog niet zo moeilijk. Hoofdletter Magkelijk. E. Makkelijk. c -h. Nu pakt hij weer de CH. Dus ik zit dan te ver naar beneden. Want het lijkt dan alsof die punt, uh, wat zal het zijn, 1-6 of zo pakt. C-H. We e. Nu doet hij het wel. Goed. D-E-M. Uh. <laughs> dit is echt lastig. De i dat is punt 2. 4 ...I... <laughs> Meer. ...D... ...D... ...A... ...D... ...fout... ...D... ...delete... ...veeg ik even met mijn uh, linker uh, middelvinger van rechts naar links... ...ik wou een G... ...F... ...ook niet... ...F... ...delete... ...J... ...ook niet... ...J... ...delete... ...M... ...M... ...delete... ...G... ...ja, gelukt... Goedemiddag. En en Oké, okay. uh, dit zal ongetwijfeld ook te maken hebben met die instelling automatisch en snelheid. Dus het zal ongetwijfeld zeker een heel stuk sneller kunnen. Nu ga ik hem op zijn kant zetten. Of eigenlijk weer gewoon, ja moet ik dat zeggen, rechtop. In de hoop dat hij dat ook... Oké, okay, ik leg hem even neer om even iets te vertellen. Linksboven, want we zitten nu eigenlijk uit dat... We zitten nog steeds in het toetsenbord gedeelte, maar het, toetsenbord, uh, uh, is nu, uh, ver, het scherm is nu helemaal veranderd. Linksboven hebben we nu diezelfde share of deelknop die we net hadden bij, toen we bij View Notes aan het kijken waren. Rechtsboven hebben we de save knop, dus de opslaan knop. Dan wordt je dus je, je, je noot opgeslagen in uh, nou ja, wat we net hoorden in het deel, de View Notes. Daaronder staat de tekst, als het goed is. En daaronder uh, hebben we dus, uh, zeggen ze hier, nog een toetsenbord. Dat heb ik nog niet gezien. En daaronder dus het tabblad. Uh, ook nu kan het even nodig zijn om, om als, je dit, uh, als het niet meteen zichtbaar is, om even een tikje op het midden van het scherm te geven. Ja, nou, uh, die die share knop um, mensen kennen dat denk ik wel van, van andere apps die dat doen als je kiest voor, voor e-mail of voor mail dan krijg je gewoon je mailprogramma en dan staat de tekst ingevuld en dan kun je daar um, uh, zeg maar ja, de, de rest mee doen wat je altijd al wil um, de tekst, als je de tekst helemaal wil verwijderen is daar een sneltoets voor, dat is punt 1 gevolgd door punt 1456. dan wordt je hele scherm gelegd ik heb nog niet gevonden hoe ik de cursor kan bewegen door mijn tekst. Dat heb ik ook, of ik heb er overheen gelezen, maar niet in de handleiding kun, kunnen vinden. Um, ja, zo te horen ben ik al een heel eind. Dus ik ga eventjes de microfoon losgooien en even aan jullie vragen of jullie vragen en opmerkingen hebben. Ik kijk nog even of ik iets ben vergeten. Uh, Nee, om... ja, nee, eigenlijk heb ik alles inderdaad al gehad. Is eigenlijk een lijst. Nou, goed, ik heb alles uit mijn hoofd verteld bijna. Oké, okay, ik ga de microfoon losgooien voor vragen en of opmerkingen. Ja, ik heb een vraag. Die handleiding, die, uh, ik, hoef, de, de, ik wil wel een Engelse handleiding. Waar kan ik die vandaan halen? De website is www.braist.info Brailles, dus a i l l i s info, I Ja, en ik heb uh, een link gezet op de Blink Magazine naar de Engelstalige. En uh, ik heb hem vertaald naar het Nederlands, maar dat heb ik even grof gedaan. Dus uh, die moet nog even goed nakijken om, uh, om een goede Nederlandse vorm te vinden, zeg maar. Maar hij staat wel op blinkmagazine.nl. Mens, heb ik nog dingen laten liggen? Heb jij nog uh, aanvullingen op mijn verhaal? Nee, om heel eerlijk te zijn, ik heb hem zelfs nog niet eens bekeken. Oké, okay, omdat ik namelijk uh, de mogelijkheid miste om in het appje zelf in een tekst te editen. Maar, maar ja, misschien wil je dat ook helemaal niet. Dus uh, misschien uh, vind jij die wel. Zijn er nog oh. mensen, meer mensen die hier iets over kwijt willen? Nou, ik zou het inderdaad juist wel handig vinden om in dat appje, of uh, als je daar een tekst in hebt gezet... ...om daar nog iets aan toe te voegen of iets aan te verbeteren voordat je het in een mail plakt of in een, uh, in een message plakt. Het, uh, de, zoals ik het nu hoor lijkt het wel alsof het uh, een combinatie is van die twee vorige apps die we gehad hebben. dat Type in Braille, wat ik nog steeds op heb staan. Wat ik overigens in de praktijk toch minder gebruik dan je zou denken... ...omdat uh, inderdaad uh, ja, het een beetje gedoe is om in een aparte app weer een tekst te maken... ...en dat weer naar iets anders over te brengen, uh, dan doe ik het maar net zo lief rechtstreeks... ...hoewel ik ook niet echt blij word van dat QWERTY-toetsenbord hoor. Nee, dat klopt. Kijk, Als ik echt uh, uh, wil mailen of wat langere teksten wil, uh, wil maken... ...dan gebruik ik toch gewoon een, uh, mijn Bluetooth-toetsenbord. Maar ja, ik, ik, je hoorde net al, ik heb echt euh, moeite om, te, om hierin te tikken. En nogmaals, dat is ook een kwestie van gewenning. Maar ik, heb, ik schrijf zo weinig breien dat, ik, dat het niet meer echt ruggenmergenwerk is. Ik moet soms echt nadenken, van, en, en dan willen mijn vingers niet. Dus is echt heel, heel raar. Dat kan ik me voorstellen. En het is, ja, ik heb er wel eens discussies over met mensen. Maar ik, ik denk ook inderdaad dat uh, die uh, elektronische toetsenbordjes, zoals je aan die alpha-regel hebt zitten. En er zijn natuurlijk meer, dat dat eigenlijk minder Snel werkt dan uh, uh, een goed kwartitoetselbord. Uh, toetsenbord dan zal uh, zeker niet iedereen het met jou eens zijn. Vooral mensen die heel veel braille schrijven, niet. Die kunnen natuurlijk ook best een hoge snelheid halen. Oké, okay, um, nog meer mensen die iets kwijt willen? Ja, ik heb een algemene vraag over dat. Uh, uh, dat ontgrendelen van, uh, van die. De, de, hoe heet het? Van, dat, uh, van je iPhone, dat je hem staand en liggend hebt. Uh, moet je dat tegenwoordig bij meer programma's doen of is dit het enige? Want anders kan je net zo goed die hele vergrendeling loslaten en het altijd uh, actief uh, hebben. Weet ik niet. Bij, kijk, bij deze wordt het dus duidelijk gemeld. En uh, ondanks de vergrendeling zie ik nog wel eens dat video's uh, toch in, uh, in uh, landscape worden gedraaid. Zeg ik het goed? Ja. ...dus dan gebeurt het toch ondanks de vergrendeling... ...en uh, ja, ik heb hem zelf eigenlijk altijd vergrendeld staan. Ja, ik merk dat het waterpas-appje, dat werkt ook niet goed als uh, de schermrichting vergrendeld is. Dus uh, er zal wel iets gebeuren met uh, bepaalde sensoren... ...want er zit een, een, een, je hebt sensoren die, die zeg maar bewegingen in zes richtingen kunnen detecteren in de iPhone... En het kan best zijn dat een paar sensoren worden uitgeschakeld als je die richting vergrendelt en dan kunnen bepaalde functies misschien minder goed werken. Maar het is inderdaad wel zo dat uh, programma's die dat echt nodig hebben, uh, gewoon door die vergrendeling heen breken. Uh, ik gebruik zo af en toe Text Detective, dat is zo'n OCR dingetje. Die wil dat om wat voor reden dan ook, uh, ook in uh, Landscape doen. Nou ja, voor mij mag hij, want hij doet dat inderdaad automatisch. En als je eruit gaat, dan uh, is hij weer vergrendeld en is hij staand. Ja, oké, okay, maar we dus in, bij dat appje Waterpas gaat dat dus blijkbaar niet goed. Dus ik vermoed dat er wel ook ...iets gebeurt met sensoren... Ja, daar zal dat, uh, dat appje niet zoveel last van hebben... ...wat jij noemt, Text Detective... ...die zal dat gewoon wel op de een of andere manier... ...in Landscape willen laten zien. Oké, okay, dan nou ga ik nu lekker achterover zitten... ...en dan nodig ik Alwien uit... ...om ons uh, wijs te maken over Lieren. Uh, ik hoop dat de verbinding beter is. Kunnen jullie mee aan? Nou, die eerste zin kwam er, uh, uh, kwam er goed uit... ...dus <laughs> probeer het maar. Ik had er even een vraag over die uh, vorige app... Wat is het verschil met uh, uh, Brian Touch? Wat ik eigenlijk best wel regelmatig gebruik. Ik vind het sneller werken dan type in Braille. En uh, volgens mij kan die meer dan uh, die Brian is die u nu besproken hebt. Ik ken Brian Touch niet, dus ik weet het niet. Dus jij zou uh, die conclusie eigenlijk moeten proberen te trekken. Uh, rekening houden met mijn verhaal van net. Want ik dacht dat ik alles van de app wel zo ongeveer had... Uh, Gecoverd. Nou, ze zitten wel vrij dicht bij elkaar, dat klopt. Het verschil is dat die Braille Touch uh, bijna 20 euro kost en deze gratis is. Dat vind ik nogal een verschil. En uh, die Braille Touch kan voor zover ik weet niet echt veel meer dan wat Tom nu beschreven heeft. Behalve misschien het opslaan van uh, de, de gemaakte notes. Dat vind ik op zich wel een pre hoor. Dat kan Braille Touch voor zover ik weet niet. Nee, maar dat heeft het niet nodig, want je moet hem in principe mailen of zo. Maar wat je kan, wat Tom zei, dat je het gevoel hebt dat hij verkeerd opdoet, dat kan je heel goed voorstellen, dat kun je bij het uh, -touch kun je dat wijzigen, zodat je niet weer het gevoel hebt dat je andersom uh, zit te typen. En daar heb ik wel een uh, mogelijkheid om Twitter te posten. En je kunt naar clipboard kopiëren en dan achteraf ergens inplakken. Ja, het komt inderdaad heel dicht bij elkaar. En wat ze van geen van tweeën hebben, geloof ik, dat je accentletters kunt maken. Uh, want dat Tom is niet te ver gekomen in de mapping. Maar dat mis ik bij BrailleTouch. Kan je dat wel, uh, Tom, in Eac Santibu en zo? Uh, sorry, ja, mijn iPhone gaf een NOS-bericht dat uh, zes jaar is geëist in het proces van die dood van die grensrechter. Oké, okay, dat moet ik er straks ook weer uitknippen. Uh, nee, ik, ik ben nog niet zo ver in die mapping gekomen om dat uh, uit te zoeken. Ik, ik zag dus dat ze inderdaad keurig de puntencombinaties hadden staan. Maar dat, ik ben bang van niet dat dat soort accentlet. Maar ja, je kan hem downloaden. Hè, hij is gratis. Dus uh, het eet verder geen brood. Uh, ik weet niet al in deze app kun je dus ook een kopie naar het uh, klembord zetten van uh, datgene wat je hebt ingetikt. Oké, okay, ja, het lucht heel dicht bij elkaar. En ik heb hem ooit gratis gedownload. Uh, Want ik vond hem nog te duur. <laughs> Hij was een keer in de aanbieding. En, of voor een zacht prijs in ieder geval. En uh, ik, ik gebruik het er meer dan ik eigenlijk dacht. Vooral als ik geen to toetsenbord mocht de hand heb. Dan gaat het we toch wel even oefenen. Dan gaat het wel verrek te vlug. Uh, even kijken. Alt L hè, Om vast te zetten. Ja, uh, anders moet je even de uh, menubalk openen. Eén naar rechts, naar Actions. En dan naar beneden, Lock Talk Key. Ja, had ik gezien. Nou, daar gaan we. Die uh, hier is een um, RSS-reader. En goed, ik deed nooit iets uit RSS. Uh, ik had er genoeg te lezen, geloof ik. Deze vond ik, die kwam op tegenpogelijk in een podcast van AppleVis. Bedankt aan die jongens daar. En um, het is echt een leuk ding. Ik vind, ik vind het in ieder geval een leuk ding. Van het Franse lezen. En het handige van uh, deze RSS-reader is dat je de, de, de tekst van het RSS bericht helemaal. Binnen zijn om de berichten te kunnen lezen. Nou, ik heb hem opgestart en dit begint hij in het hoekje. Gaan we praten, jongen? Settings. <laughs> hij begint met settings. Dieren. Dieren. Dan krijg je fiets. Zeven total fiets. Oh, dat moet ik eigenlijk Zo. All articles. All articles? All unread articles. All unread, unread articles? articles. Folders. Folders. Search all articles. No page searches. Search all articles. Daar kun je ingeven en die bewaart je ook. Heb ik niet gedaan. Bookmarks. Bookmarks. bookmarks. Daar kun je een artikel, een een, een bookmark geven en dan kun je bewaren. Download e Downloaden e-books. Je kunt e boeken downloaden. Ik heb geen idee waarom je dat zou willen. Het heeft te maken met Kindle, maar ik heb geen Kindle-account. Dus dat heb ik niet geprobeerd. En in, in het gedownloade e-book, daar staat de handleiding: in browser. een in-app-browser. Dat is een, een, een browser die in de app gemaakt is. Daar komen we dadelijk aan toe. Search Google. Uh, je kunt het zoeken in Google. Search Wikipedia. Je kunt in Wikipedia zoeken. Refresh me. Je kunt uh, de feed. Uh, de, de, de in goed Nederlands. Last refresh. 31. 13. 13. Nou, hij heeft een korte voor twee het laatste keer refreshed. Thirteen. En je kunt een nieuwe feed toevoegen. Wat is dan een feed? Een feed is een, uh, voor de liefhebbers, een feed is een klein programmaatje waarin de maker van het zaallich kan uh, posten. Net zoiets, zoals Tom net zo'n. En er was een berichtje gekregen in, uh, in, uh, in het berichtcentrum. Dat kun je ook in uh, feeds krijgen. Het zijn vaak uitgebreid als een klein berichtje in het berichtcentrum. We gaan met. Even kijken, um, andere kaart. Britisch. Hey, waarom is die British andere Britisch. Ah. British English. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Wat ze Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Automatic Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch. Britisch neemt je in beslag voor het bericht. Dat is lastig, want er verdwijnen een aantal knoppen. En uh, ik weet dus niet of ik daaruit moet komen. Dan moet dus ik heb, Bij mij staat het gewoon uit. User interface sound. User interface sound staat bij mij aan. Uh, het, uh, het aantal ongerinn... Het, uh, uh, het tellertje om de ongelezen artikelen, als die gaan downloaden, om te tellen. Ik raak het hij heeft een, um, een scrollbar in de, de artikels en argumentjes ooit te kijken. Daar weet ik niet hoe dat werkt. Hij bewaart eventueel het, um, de positie van, de, van, van uh, de leespositie waar je gebleven bent. Automatic full text retrieval. Dat betekent dat hij automatisch de hele tekst van het artikel opvraagt. Dat kun je dus doen als je. En alle artikelen binnen wil halen, dan ben je meteen vanaf, dan kun je meteen gaan lezen. Ben je niet, heb je geen lieve verbinding, maar wil je online lezen, doe je dat niet, want dan lees je alleen de kop en, en dan ga je alleen maar binnenhalen wat je graag wil lezen. Refresh, Refresh online, dat betekent dat hij meteen. je ja, ah, Refresh online. Uh, dan begint hij meteen als hij een. Als hij een. Als hij een. Als hij een. Als hij een. Als je kunt ook nog ergens instellen dat hij blijft refreshen, dat staat uit. Dat is bij refresh on foreground, dan blijft de refresh je refreshen die route wat binnenhaalt. Premium access. Premium access. Dat moet je voor betalen. In principe is hij gratis. Als je betaalt dan kun je meer artikelen van één vriend binnenhalen. Dat was een 1-flow van 4 euro. Vond ik al heel wat. Ik heb het gedaan. En uh, dan denk ik meteen vanaf, dat is ook wel leuk. Bovendien stond erbij. <laughs> dat je de ontwikkelaar dan steunde. En dat is een aardige vent, want hij helpt echt, uh, hij geeft op alle vragen antwoord en heeft heel erg, we komen dadelijk aan, heeft hij heel erg naar de toegankelijkheid gekeken. Dat je waarderen. Dat kan hij ook wel weer af en toe. Accessibility, Accessibility options. Hij Accessibility Hij maakt een mooi. Hij maakt een mooi geluidje. Ze als je wat intikt. Als je wat aanklikt. Article list options. Dat gaat over de manier waarop hij de artikel weergeeft. Wat hij gaat praten of wat hij niet gaat praten in de... De datum. Heb ik uitgezet. Waar hij vandaan komt, heb ik aangezet. De, da dan zegt hij dus dat hij van, uh, in mijn geval van de e bookwinkel komt. Als dat zei het ook al, hè, dat je... Wat ik ook onderbevorder, want je kunt nu al die nieuwe boeken die binnenkomen en die je dus meteen kunt lezen. Oh, het is echt vreselijk. Je moet je beheersen. Uh, ik moet me beheersen, laat ik het zo zeggen. Uh, hier kun je instellen of die moet zeggen of die. Dus dat heb ik uitgezet, want hij rubriceert zelf al de gelezen en ondergelezen artikelen en hoef ik dat niet elke keer te horen. Het overzicht van het artikel is heel handig. Want een of andere browser opent, leest je al het artikel. En als het maar klein is, dan lees je meteen het hele artikel. Dan hoef je verder ook niks te doen. Hier, heb je de, dat komt, dat, hier krijg je de, de instellingen voor een feed. Praten in, in een lijst van feeds. De URL van de feed heb ik aangezet. Uh, een tellertje, hoeveel artikelen van één feed binnengehaald is. Dat staat alweer, en ik kijken er ook nooit naar. Alleen als je hem vier keer moet wijzigen. Ik daar. De gaat Dat gaat over het formaat van de datum, of je een lange of een korte versie wil hebben. Ik wil een korte. Bij uh, veel artikelen worden plaatjes meegestuurd. Die heb ik uitgezet. Dat, kan, dat lukt niet altijd, zegt hij zelf, maar hij doet dan zijn best om de plaatjes niet mee te sturen. Images uit. Uh, hier heb je een, een schakelaar, die heb ik even uitgezet, maar die, gaat, die moet eigenlijk weer aan. Dan krijg je als je een artikel leest, heb je een, uh, uh, waarbij je wat in, uh, in de layout kunt wijzigen. Of in uh, grote letters of dat soort dingen. Als je dat wijzigt in deze knop... Read next, laat hij dat weg en dan zegt hij voor een artikel. En voor iets overgebruikers is dat handig, voor slechtzienden is het handiger om uh, misschien handiger om het ene aan te laten staan, zodat je de, het format kunt wijzigen. Dus ik heb het nu weer aan. En dan zijn we er. Ja. Druk. Hij heeft een. Uh, heb ik, en wat heb je nu? Wat heb ik nu gedaan? Nu heb ik een hele lijst van allemaal artikelen. Dus wat, nu ga ik over het hele scherm. Van linksboven naar rechtsonder. Oh, Oh, Ik moet zo eentje terug. een Ja. Praat u nou geen Ja, uh, Zo. Articles. 428 total articles. 420 articles, oh, ik ben een optie vergeten, bij de, bij de listopties kun je ook nog instellen hoeveel artikelen die gaat u er, 100 in totaal en ook niet, doe ik even, even, even terug, even yes. kijken waar dat ergens stond, oh, okay. ja. oh ja, caching options. ik was niet klaar met mijn settings. Naar de accessibility moet je terug en caching. Caching betekent dat hij alles ophaalt en mooi in het geheugen zet. Zodat je offline kunt gebruiken. Caching out, bookmark option. Bookmark options. De bookmarks kun je zetten in, um, in het lerenprogramma zelf. Maar ook in uh, uh, Pocket of in Instagram geloof ik. Even kijken waar je allemaal in kunt. Bookmark option. dat je. bookmark, option. bookmark, option. bookmark. bookmark. bookmark. Ik zou in boekmark staan. Het kan dan gaan. Een kip. kip van het mag zijn. Evernote. Evernote. Delicious. Delicious. Pocket. Instapaper. Instant paper. Readability. Informatie paper. Ik gebruik het niet. Setting. Setting. Geen article. Setting. Setting. article. Setting. refresh. Uh uit mijn uh, list limit. Uh, Article list order. Hier kun je instellen hoeveel je moet bewaren en ook voor hoe lang. Order. En het sorting order, of je van nieuw naar oud of oud naar nieuw articles. articles na een aantal dagen, bij mij gaat het na uh, vijf dagen of zo. Google reader import. Google, reader import. Google heeft, zo heeft, een, heeft een reader waar je ook je fiets kunt uh, die wordt afgeschaft door Google, ik geloof nu, eigenlijk al. Of volgende week. En je kunt dus je, je feed, die je had, importeren vanuit Google naar uh, Lieren. Dan kun je het mensen gebruiken. Oh, ja, voor. Je kunt ook de file exporteren uit Lieren. En je kunt ook een OPM-mail file importeren van een andere Lieren. Je, een e je kunt je Kindle-e-mail toevoegen. Gebruik je Kindle? Een te bekijken. En dan, about acknowledgement, acknowledgement. Frequently, asked frequently asked questions, and request, request support. Aan hem schrijven: ik wil graag dit toegevoegd hebben, want dat lijkt me zo handig. Hij schrijft zelf, ik heb een heel lijstje met uh, allemaal uh, dingen die ik nog graag wil toevoegen. Maar je kunt het altijd vragen. Ik, ik wil hem vragen, oh, daar komen we dadelijk aan. Je kunt al die artikelen, die kun je verdelen in folders. Je kunt er een folder van maken waarin je bepaalde artikelen die je neerzet. Maar dan laat je hem nog wel in die grote lijst van uh, ongelezen artikelen staan. Dus ja, dat, dat vind ik niet zo handig. Ik zou het fijn vinden als dat ook echt wel. Misschien oh heel ingewikkeld. Done. Dat. Hierin. Zo. Hierin. Leren. 7 total feet. Daar zijn we op het hoofdscherm. 7 feet heb ik. All articles. All unread articles. Um, oh, Al, red articles. Ik heb twee folders gemaakt. Ingeven waarbij je de in alle art artikelen kunt zoeken. En die kun je ook opslaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb drie bookmarks gezet. Je kunt mijn e-book gedownloaden. In de browser. Google. Search Google. Search Google. browser. New Search Google. Search Google. heen. En new feed. New feed. New een hele feed invoeren met URL, uh, URL en dat eindigt dan vaak op uh, xml. Zo'n uh, RSS feed vind je op een website. Je kunt automatisch laten zoeken geloven. Nou, ik heb gebouwen dus nooit, dus weet ik eigenlijk niet goed hoe dat moest. Maar onderaan zo'n site zie je vaak staan RSS feed. En als je dat aanklikt, dan krijg je die typ hierin, als je dat wil. En dan sla je hem op en dan heb je... Toegevoegd. Dat kan veel handiger. Google reader account. Okay. Via de beroemde Google Reader account die nu weggaat, daarover. we over. Search URL for okay. so, Search URL voor fee. Als je die aanklikt. HTP, Flash, H de P Slash. staat er al. En dan hoeft je w Dat zullen we eens doen. Oog re.ginpunt.nl Search nou Searching. gevonden. of er toevoegen. Zo, nu staat hij erin. Dan krijg je. Nog een een vel waarin die staat wat view, want anders heb je alleen die, die, die htp gekke URL. Dus ik typ hier ook. Oh. Is dat nog? Hier check. Dat is een vtg. Dat Done. Done. Zo. beetje meegevoerd. Zo voeg je die feed toe, maar er is nog een mogelijkheid. Hier check. Kijken ja ziet Dan en dan heb je at you feet. Dat is Dan ben je dus Google we het. Feet, feet by name. name. Nou, soms heb je een, een, een dan dan heb je een site en dan denk je van uh, hij wil hem niet vinden of hij heeft meer fiets op één site en eh uh, in dat geval kun je de, alleen de naam intypen van zo'n site of zo. En dan zoekt hij naar ja, te proberen gaan, name. Nee. of je dat First, doet bij Bartimeus. Ah, Nee, yes. Search. Yes. Search. Search in California. Bartimeus nee, nee, hij, heeft, hij heeft iets gevonden. Oh, heeft hij van Oh, hij heeft het verhaal, Wat schattig. Ze nou, wil ik niet hebben? Oh, we gaan hier in gospel. Oh, hij vindt Bartinius niet. Nee. Hij vindt wat maar niet, maar niet die geloof. Maar, uh, ik heb dus gedaan bij Oogvereniging, berichten uit NVB's en berichten van, uh, van lang geleden, die ook een rss feed hadden. Dus dat vind je wel een heleboel, maar het is wat moeilijker zoeken om te kijken, dat je dan een goede fiets uit hebt. Dat je niet een RSS, een oude RSS-fiet krijgt van één bericht, dat hebben we weinig aan. Nou ja. Maar ik vind het, ik kom er nog een, keer, nog een keer wat tegen. Nu lezen. Oh, ik heb, oh ja, die heb ik geurt. Je hebt 8 totalfiets, hè? Want ik heb, ook vereniging toegevoegd. En week, Menu. die de week. Ik het van de hier heb je de van iPhone Club, ja, uh, de, de iPhone Club, je die, die, uh, hebt de fiets van de iPhone Club en die, dan krijg je de artikel, maar die heeft, binnen andere manier krijg je ook allerlei verwante artikelen mee, geen artikel maar een klein stukje is. Ah. Ha, mascarpone crème, crème met frambozen, alles. <tie> Dat is vast nulwet. Dat ga ik nou lezen. Even kijken. Um, ja. Ah, ja, de rommegedopwerksoep, die klik ik aan. Zo, nu het Kijk, ik het hele artikel gezien. Rommegedopwerksoep. M met in met en, met met ik ja, ja Heb je, je dus een. Uh, nu kun je het hele artikel lezen, niet in de a browser, maar gewoon zoals het daar staat. Je kunt hem openen in de a browser. opening in een browser. Je kunt ook nog het originele artikel zien. Echt, en dan gaat hij echt naar, naar safari. Op een, op een, op een uh, dat ook alweer? Ja, al een, een boekmarkt? Oh, en de bookmarks. Hij praat een beetje raar. Ik gebruik altijd Ellen. De dus onkies, no. Je kunt erbij bijhoren, mooie fotootjes. En je kunt het artikel converteren naar e-bookformaat. Dat betekent geen artikel nodig, maar het kan. Het voordeel van het in-app in browser openen van het artikel. Zo. Als je wil. Kom. Koppelingen. Wat hebben we koppelingen? Koppelingen. Oh die. Koppelingen. Kijk, dan krijg je wat meer Weer mogelijkheden doorsturen, je kunt hem uh, uh, printen, je kunt twitteren, je kunt van alles nog. Maar dat kan alleen maar... Ah, je met je peultjes, jongen. Ja. Dus je hebt wat meer mogelijkheden om met het, uh, met het artikel te doen dan wanneer je hem alleen maar even in de preview leest. Nou, terug. mogelijkheid om te sharen? Je kunt het e-mailen. Je kunt het twitteren. Je kunt het Facebook doen. Oh, nog meer. Hiermee doen we Oh ja. kopiëren op dit mensen ja, uitloggen ja, services. oh ja ik ben dan ben ik weer vergeten wat de mee komt. wat kunnen we meedoen ik had het net over de folders dat gaat in de in de options Ik heb een folder gemaakt, hulpmiddelen en een folder. Daar komen die snulwerpartikelen in allemaal. En de volle hulpmiddelen, daar komen dingen even als Flying um, Blind. Die kun je editen. Je kunt hem weggooien. Je kunt hem, je kunt hem uh, ergens anders neerzetten. En je kunt een nieuwe folder krijgen. Als je dat dan doet, dan typ je gewoon de naam in van uh, de folder die je wil hebben. Bijvoorbeeld de um, iPhone, iPhone Club... Dan vraagt hij, voeg de 4 toe. Die kun je eens een keer en toevoegen. En hij zet vanzelf die artikelen erin. Kortom, het is een heel uitgebreide app waar je een heleboel dingen mee kunt doen. En uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het en, uh, ook eigenlijk wel hartstikke handig. Nou, vragen. Oeh, even kijken hoor. Oké okay, Alwien, dankjewel voor deze... Uitgebreide uitleg. Uh, ja, je bent inderdaad nog wel een beetje zacht. Het lijkt erop alsof er een soort ruisonderdrukking op jouw uh, geluidschip uh, zit. Misschien moeten we daar een keer op een ander tijdstip eens even naar gaan kijken. Want volgens mij moet je beter kunnen klinken. Uh, zijn er nog mensen die uh, uh, een, een vraag over deze app hebben of iets uh, daar verder over kwijt willen? Ga je gang. Uh, ja, ik wilde wel wat over zeggen. Uh, ik had hem even opgezocht in de App Store. En Lire, daar vond ik eerst magazines onder. Dus misschien is het handig als je op zoek gaat... dat je er iets van full text RSS feed uh, bij zegt. Want daar vind je hem. En volgens mij is er ook een uh, versie van uh, van de voor de iPad uit. Dus die ziet er iets anders uit. Uh, hij kost 1,79. En die top-in aankopen, of uh, hoe ze dat ook willen noemen... Nou, daar had je het net al over, Alwin, van 4,49 of zoiets. Nou, in ieder geval uh, uh, nog meer geld. Maar goed, als ik het zo hoor, dan uh, is het uh, alleszins de moeite waard. Want er kan uh, behoorlijk wat mee, uh, voor zover ik het heb kunnen volgen. Ik vond een uh, zeer heldere uitleg, die uh, bij mij in elk geval niet echt uh, tot veel meer vragen leidt. Ja, het was echt een duidelijk verhaal. Dankjewel. Nogmaals, dankjewel Alwin. Nog mensen die iets over deze app kwijt willen? Nou, ik miste iets, uh, door de, misschien door de verbindingen. Uh, op een goed moment uh, de eerste keer dat, ze, dat Alwin Oogvereniging probeert uh, toe te voegen. Als, uh, via welke optie deed je dat? Want Je had het toen over Google en dat dat werd afgeschaft enzovoort. Maar ik kreeg niet door welk uh, knop je gebruikte om uh, Oogvereniging als... Een feed toe te voegen. Was dat dat add-button uh, of was dat via die browser? Nee, dat is via de add-button. Het zit helemaal rechts in het hoekje. En dan heb je een aantal mogelijkheden om een feed toe te voegen. Uh, helemaal met de hand. Dan moet je het heel die feed intikken. Dan uh, en als je die aanklikt, dan staat er al uh, hdp -w. en dan hoef je alleen maar in te tikken www.overeniging.nl en dan gaat hij zelf op zoek. Dat, vind ik dat vond ik eigenlijk wel super handig. Oké, okay, nee, dan, dan begrijp ik het. Ik was ermee mee bezig ondertussen. Misschien dat ik daarom ook uh, niet alles meekreeg. Maar het was een uh, interessant verhaal. Bedankt ook. Nou, graag gedaan. Uh, Tom, uh, je ja, mag gewoon weer lekker doorgaan. Ga even kijken of de zon nog schijnt. Hier in ieder geval nog wel. Oké. Okay. Gaan we verder uh, met het volgende onderwerp. Uh, ik zet toch voor de zekerheid even microfoon weer vast. Oké, okay, dat ging over uh, het appje The Nightjar. The Nightjar is een spel. Is van dezelfde makers als Papa Sangre. Uh, de papa staat niet voor je oude heer. Maar dat heeft te maken met wat ze een audio engine noemen. Een bepaalde manier waarop je audio uh, kunt weergeven. Uh, in het korte, Nightjar is dus een spel. Dat is al een, een, volgens mij vorig jaar al uh, uitgekomen in, uh, in Engeland. En is daar zeer populair. En ze hebben het dus nu ook op de internationale markt gegooid. Het kost, als ik het goed heb, 4 euro nog wat. <coughs> Sorry. Het is dus een audiospel. Het is niet specifiek voor onze doelgroep gemaakt. Waar het om gaat is. Het is een ruimteschip uh, met pannen, zullen we maar zeggen. En. Een groot deel van de bemanning, of eigenlijk de bemanning, weet weg te komen. Maar helaas blijft er iemand achter in de nightjar en die is bezig in een zwart gat te storten. Voor de mensen die niet weten wat een zwart gat is, dat is een ster in het heelal die is ontploft en daarna als het ware instort. Die wordt dus heel klein, maar met een hele grote massa, dus heel veel gewicht... Zo zwaar, dat er zo'n zware zwaartekracht is, dat zelfs licht er niet meer uitkomt. Er invalt vandaar het zwarte gat. En je moet dus proberen te ontsnappen, uh, dat ruimteschip, de Niger, is echt uh, helemaal kapot. Um, er is geen licht meer, dus het is hartstikke donker. Dus dat betekent dat je alles op gehoor moet doen. Um, ik zag bij de laatste wijzigingen dat ze ook nog een paar dingen specifiek voor de voice-over hebben aangepast die te maken hebben met het, um, met het wisselen van levels. Ik ga in ieder geval even kijken of ik uh, het begin kan starten. Het is mij nog niet gelukt om het te spelen, maar nogmaals, dat moet kunnen, want je ziet er geen bal. De Luister, biep. De De grap van dit soort audiospelen is, is dat ze heel erg professioneel klinken. Um, er zijn ook... Uh, het is bijna een, een, een film, uh, een, in dit geval meer een hoorspel, waar je in verzeild raakt. Uh, er zijn ook, uh, uh, wat ik begreep, de uh, cast. Uh, zitten er zitten ook mensen bij die meegespeeld hebben in films als uh, Star Trek. Liar. Pagina 6 van de nichtje. Liggend. Okay. Ook dit is dus liggend: papa en diene knop. Begin knop. Levels knop. Ik heb een knop begin knop levels. Cast. Knop. De cast. dan krijg je dus informatie over de cast. Credits. Knop. Credits. About. Knop. En about. Cast. Levels. Knop. Begin. Knop. Ik ga levels. gewoon even knop. het begin laten horen en ik ga het niet proberen te spelen, want het is ook bijna vier uur. Um, het is voor iedereen... De menu. Knop. Play level 1, 0. Dan gaan we play level 1-0. Dan hoorden jullie het starten. Triplet op de top half of de screen top half. Je moet dus echt um, een goede stereo koptelefoon hebben om dit te kunnen spelen. Nou eens kijken. Tuna. Back to terug naar Roll call. La cour. Peddison. Cool bug. Stig. Stig! Sorry, just doing my harness up. Next. So who's missing? The passenger's still on the nightjar, ma'am. All right, all right. Go on, choose to go back and jij. get the passenger. Maar helaas... Uh, that's what I thought. All right. I'm calling it... Dank je voor het vinden om deze leven te veranderen en te veranderen. Hey, wacht! Zit down, Simon! 8. Jullie horen nu mono natuurlijk en slechte kwaliteit, maar echt als je dit op je oren hebt, het kan het eigenlijk haast niet beter. Het is hier voor ons. Maar we kunnen het niet zonder. Het is dark in daar! Het is dark in daar, in dat is het dus ook. Nu verdwijnt de bemanning. Alfons plaatsen te zien zich naar de Nightjar zelf. Ik doe niks hoor. Ik laat hem gewoon doordraaien. I'm sorry. I didn't understand that. By Pink users, open the airlock. Is that right? I'm sorry. Oké, okay, Ik ga hem nu gewoon stoppen. Het is voor iedereen uh, om zelf te beslissen of je hier eventueel iets mee zou kunnen. Ik ga er zelf uh, nog wel wat aandacht aan besteden. Ik heb het gisteren in de trein even geprobeerd. En um, ik, ik denk dat ik een beetje begint te begrijpen hoe het gaat werken. Nogmaals, het moet voor ons speelbaar zijn. Je hoeft de voice-over dus niet meer uit te zetten. De bouwers hebben ervoor gezorgd dat dat verder niet van belang is. Maar ja, we zullen het op dezelfde manier moeten spelen als iemand die kan zien. Ik weet niet, ik ga de microfoon zo losgooien en dan ook meteen even aan Nens in eerste instantie vragen... of jij het al hebt uitgeprobeerd, Nens. Ja, ik heb hem even een stukje gespeeld. Ik heb hem vanmorgen even gedownload. Um, ik, ik ben ook benieuwd uh, wat er gebeurt eigenlijk. Wat je moet doen is met je, uh, ja, ik heb dan een iPad, dus ik hou uh, de iPad uh, horizontaal vast. En ik zet mijn duimen op het uh, scherm en als ik de duimen omhoog en omlaag doe, dan loop ik. Dus er wordt ook gevraagd in het spelletje, uh, ga nu lopen. Nou, waar zit de... Kloer je, er zit ook nog een stukje uh, in de bovenhelft van het scherm waar je vegen kan geven naar links of naar rechts. En als je een hele lange veeg geeft dan maak je een, een rondje zeg maar, dus dan draai je in wezen om. En dat is hoe je je gaat bewegen door het spel. En het spel is natuurlijk van, uh, dat je geluid krijgt vanuit de linkerkant of de rechterkant waar je naartoe moet lopen. En dan moet je dus uh, dat schuifje goed zetten, dat, dat, die, dat die precies in het midden staat, dat die dus rechterop afloopt. Dat is best nog wel moeilijk, en zeker als, uh, ja, als je geen goede koptelefoon hebt. Dus koptelefoon is wel handig. En dan ga je lopen door die duimen op en neer, of, uh, neer te zetten en weer omhoog. Dus ons de beurt, alsof je stapjes maakt. En Ik heb al een keertje gemerkt dat je ook te snel kan lopen, dan, dan struikel je en dat soort dingen meer. Uh, ik heb, ben, heb hem nog niet uitgespeeld. Ik ben, uh, denk ik, ergens bij twee of drie. Wat mij wel opviel is dat hij halverwege erg stopt. Dus als ik de deur heb bereikt, dan uh, stopt hij en dan moet ik een knop aanwijzen. En ik ben benieuwd hoe de voiceover daar dan mee omgaat. Of je dan inderdaad zonder, uh, je zonder voiceover redt. Want ja, uh, ik heb natuurlijk gezicht, dus ik heb de tweede de van onderen aangetikt. Maar dat ben ik benieuwd naar, dus laat weten als je Thomas hem gespeeld hebt of iemand anders. Ik hoor het graag. Ik begrijp dus dat je je, je, je richting moet bepalen door middel van die schuif. Het is jammer dat uh, ze dus niet hebben gekozen voor dezelfde methode die is, uh, Accessibility gebruikt bij uh, Where's My Rubber Ducky: dat je dus je iPhone moet richten. Dus dat je eigenlijk jezelf fysiek in de goede richting moet draaien. Dat zou misschien nog zelfs iets makkelijker zijn. Oké, okay, ja, we gaan het uh, zeker eens even bekijken. Zijn er nog meer mensen die hier iets over uh, willen zeggen of weten? Ik zag Ruud net nog eventjes, dus die gaat vast ook wat achter mij zeggen. Maar er staat inderdaad, als je het spel start, staat er binnenkort ook met movement. Dus dan neem ik aan dat het met de bewegingen erbij komt. Oké, okay, Ruud, ga je gang. Geen Ruud. Nou, dan komt hij zo wel. Nog iemand anders die iets wil zeggen over dit, uh, dit spel? Oké, okay, nou dan, dan ik de laatste opmerking hierover. Dat ik het uh, wel, wel leuk vind dat er dit soort spelen zijn. Gewoon spelen die, die zeg maar niet specifiek voor ons worden gemaakt, maar wel door ons kunnen worden gespeeld. Oké, okay, um, ja, ik had in de mail geschreven dat ik als er tijd voor was, ook nog zou willen gaan kijken naar Iway. Nou, dat is me niet gelukt vanmiddag. Um, dat houden we verder uh, nog even uh, vast voor een volgende keer. Oké, okay, nou dan kunnen we... Um, ik geef nog even de microfoon vrij voor Ruud. Ruud, jij wilde nog iets zeggen? Nou, dat komt dan misschien zo nog wel. Goed, dan gaan we volgen naar het volgende onderdeel alweer. En dat is dan um, ja, mensen die nog iets willen vragen. Zeg maar vragen die tijdens uh, de chat zijn opgekomen. Ik zou zeggen, komt u maar naar voren. Eenmaal andermaal. Oké, okay, dan gaan we naar het volgende onderdeel alweer. Wat verder ter tafel komt van dingen... Die men van de week heeft meegemaakt of heeft gehoord, gezien, ontdekt. Uh, ik ga zelf even beginnen met uh, een aantal dingen hier nog even melden. Ik denk dat de meeste mensen het wel hebben gelezen. Die op het uh, VoiceOver over forum zitten dat de nieuwe update van TuneIn Radio Pro... Um, ...een stukje mist wat ik wel erg jammer vind... ...namelijk het kiezen van de stream van een station. De meeste radiostations op internet bieden verschillende streams aan. Een stream, dat is dus de, de, de stroomgeluidssignalen... ...zullen we maar zeggen, die dan via het internet naar je toe komen. Die kun je op verschillende manieren aanbieden... ...in een hele hoge kwaliteit, dan kost dat heel veel bitjes per seconde... ...of in een hele lage kwaliteit... ...dan kost het maar weinig bitjes per seconde. De meeste uh, zenders hebben uh, een verschillende streams lopen... ...en je kon met TuneIn Radio zo'n stream kiezen. is wel heel erg handig, want als je in het buitenland zit... ...en je hebt uh, niet, zo uh, niet zoveel uh, megabytes die je mag downloaden... ...of niet zo'n snelle verbinding... ...dan kan met zo'n snellere verbinding het erg gaan hikken... ...en met zo'n lage stream kun je dan toch nog lekker naar je radio luisteren. Ik, vind het dus erg, ik dacht eerst dat dat een voice-over probleem was... Maar ik heb het gisteren op kantoor even van Nancy laten zien. En Toostream is blijkbaar inderdaad helemaal uit de app verdwenen. Oké, okay, dat was uh, in ieder geval één ding dat ik kwijt wilde. Er was nog iets, maar dat ben ik even kwijt. Dus ik laat de microfoon even los voor, uh, voor uh, iemand anders. Nou, Hij had iets over Paul met een iPad-middag. Maar volgens mij dus, moest je dat toch melden of zo, dacht ik. Ja, Nens, jij... Kijk, daar houden we van. Juchu! Iemand die je eens even vertelt. Laten uh, we wat vergeten. Even kijken hoor, ik moet even de mail pakken van Paul. Paul de Nooi is onze collega die werkt in Almere. Die houdt op dinsdag 4 juni een infomiddag bij Bartimees in Almere. Van 1 uur tot half 5. En uh, wat daar uh, eigenlijk is hij, hij voor de mensen die kennis willen maken met de iPhone of de iPad, die kunnen daar uh, naartoe en dat kan volgens mij op afspraak. Hij kan er maximaal 14 kwijt en uh, je kunt je aanmelden via telefoonnummer 0365480180 of een mail naar pdnooij. Dat is van Paul de Nooy, apenstaartje, uh, Dat moest ik even doorgeven bij deze. Dankjewel. Nou, voor de mensen die hier zitten zal dat wel niet zo belangrijk zijn, want die hebben allemaal al zo'n ding. Maar ik zou zeggen, uh, geef het door aan mensen die uh, graag uh, dat soort apparaten even willen bekijken en daar wat meer over horen willen. Oké, okay, uh, heb ik er nog eentje. Uh, Astrid, die wees mij op een app uh, Recordium... Die heb ik inmiddels gedownload, Astrid. Ik ben er even naar gaan kijken, maar ik verdwaalde een beetje in die app. Hij lijkt toegankelijk, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van of het echt gaat werken. Zeker als het gaat om knippen en plakken. Maar uh, uh, bij, met, uh, als, ik, als ik even wat meer tijd heb, dan ga ik daar zeker in duiken. Het is geen eenvoudige app. Dat kan ik al wel vertellen, maar als, ook, uh, als je ook kijkt naar wat je zou moeten kunnen, is dat ook wel logisch. Maar vooralsnog kan ik er nog niet zoveel over zeggen. Um, ik weet niet, uh, Nens, jij had er geloof ik ook al even naar gekeken, klopt dat? Ja, of, uh, ja, ik had het ook van een cliënt gehoord en aan je doorgegeven. Um, ja, het bewerken van de audio, dat uh, moet je even kijken of dat goed toegankelijk is. Ik had het idee van niet, maar wie weet... Ja, en daarom was ik hem ook niet vergeten, omdat ik hem via twee, twee manieren uh, te horen had gekregen. Van Astrid en van jou. Maar ik, uh, ik blijf er even naar kijken, want ik ben natuurlijk uh, altijd geïnteresseerd in uh, dit soort uh, apps. Oké, okay, is er nog iemand die... Uh... De microfoon wil. Nou ja, ik heb er zelf niks mee gedaan. Ik zag het bij de iPhone Club. En uh, omdat jij toevallig vorige week had gezegd van. Uh, ik ben altijd nog op zoek naar een goede app. Uh, waar, waar je mee op kunt nemen. Uh, ja, Eigenlijk ging het toen over memo's, geloof ik. Maar nou ja, toen dacht ik van. Nou, wie weet, je weet maar nooit. Ik heb ik hem zelf niet gedownload. Ik ook niet geprobeerd. Nee, ik ga er zelf nog even naar kijken. En als het de moeite waard is voor de, voor de chat hier. dan ga ik hem zeker een keer bespreken. Oké, okay, mensen. Nog iemand? Dan doe ik de laatste oproep aan Ruud. Ruud, jij wilde nog iets uh, kwijt over de uh, uh, Nightjar? Wilde ik iets kwijt over de Nightjar? Geen idee. Ik ben er even een tijdje tussen uit geweest. Dus uh, ik heb uh, een stukje gemist. Nee, oké, okay, want Nancy zag dat jij je handje opsteekt. Dat zien wij niet. Maar op het moment dat iemand de controltoets indrukt, uh, terwijl uh, de vorige spreker nog bezig is, dan steekt hij als het ware uh, zijn handje op. Uh, maar dat, was, uh, dat, was dus, uh, dat sloeg niet hierop. Dan heb je misschien per ongeluk even de controletoets ingedrukt. Nee, oké. Okay. Heb je verder nog iets, Ruud? Nou, ik had niet uh, per ongeluk de controletoets ingedrukt. Dat was wel bewust. En inderdaad uh, uh, was ik eventjes weg met iets anders. Want ik moest heel dringend een politieke mail beantwoorden. Want anders gaan er dingen helemaal mis. Um, dus dat kan inderdaad best... Ik hoor hem inderdaad wel uh, een geluidje maken. Ja, excuus daarvoor. Uh, ja, nou ja, uh, wij hadden het gisteren Tom over het uh, iMessage verhaal. Um, ja, misschien kan ik het even neerleggen hier. En uh, wie weet, is er iemand die zegt van. Oh ja, maar dat los je zus of zo op. Wat is het geval? Um, ik heb uh, meerdere apparaten op één uh, Apple-account zitten. En een van die apparaten is de iPhone van mijn echtgenote. Die uh, nogal eens S i. Nou, ik ga ervan stotteren. Die nogal eens iMessages gestuurd met uh, collega's. En die krijg ik dan op mijn telefoon. Dan vind ik dat allemaal helemaal niet zo erg. Alleen het is wat storend. Want dat ding dat zit dan constant te piepen en te meuten en te doen. En dat is niet voor mij. Uh, dus ik vind dat wat uh, onrustgevend. En ik probeer er dus achter te komen uh, om die iMessage alleen daar te laten terechtkomen. Waar ze thuishoren bij de geadresseerde en niet bij mij. En ik kom daar niet uit. En ik begreep dat Tom dat ook niet wist. Maar misschien Nancy of iemand anders uit de chat. Ik hoor dat graag. Ja, ik had dus inmiddels even mijn handje opgestoken. Want Ruud belt mij dus gisteren. En ik heb hetzelfde probleem. Uh, uh, als uh, Lotte en ik zitten ook op hetzelfde uh, Apple ID. En als zij een iMessage ontvangt. Dan ontvang ik hem dus ook. Ik heb al gekeken, gekeken in het... Uh, uh, ja, ik, ik heb geen idee. Ik, ik heb zitten kijken in, in uh, het FaceTime gedeelte van instellingen, maar daar kan ik ook niet echt iets bijzonders vinden. Dus ik, ik zoek ook naar een oplossing. En ik had het gisteren aan Nens zullen vragen, maar uh, door alle andere dingen is dat er niet van gekomen. Dus Nens, nu bij deze. Heb jij voor ons een oplossing? De allersimpelste is natuurlijk dat je, dat je een, allebei een verschillende Apple ID aanmaakt. Uh, maar um, je moet dat ook kunnen aanpassen. Ik weet in, in ieder geval op de Mac kun je dat aanpassen onder welke die dat moet, uh, die moet uh, ontvangen. Dus inderdaad, als je uh, allebei een aparte uh, account aanmaakt, Apple ID aanmaakt, dan moet je dat kunnen wisselen. Ik heb nog niet gekeken op de iPad of de iPhone, waar dat daar precies zit. Maar het kan wel op de Mac, dus het moet daar ook wel kunnen, denk ik. Is dat een... Is dat wat jullie zoeken of uh, uh, begrijp ik jullie verkeerd? Nou, het is niet helemaal wat ik zoek. Uh, maar ik zal de laatste zijn om te zeggen dat jij mijn verkeerd begrijpt. Nee, het, het gaat erom dat ik inderdaad niet de behoefte heb om uh, weer een extra Apple ID aan te maken. Dat is ook niet handig, want dat betekent ook weer dat alle apps die daar uh, nu uh, op staan, dat die uh, of verdwijnen of niet meer geactualiseerd worden of wat dan ook. Dus dat vind ik niet handig. En, en, en als ik, laten we zeggen, op mijn iPhone een, een, een app neerzet. Dan mag hij best bij Inge komen. Dat vind ik allemaal verder geen probleem. En als ze hem niet wil hebben, dan gooit zij hem gewoon weg. Of omgekeerd. Maar uh, ik, ik heb inderdaad uh, bij die iMessage instellingen. Want daar staat een aantal e-mailadressen. Die heb ik eruit geknikkerd. Er staat een telefoonnummer. Die heb ik eruit geknikkerd. Maar ze blijven komen, die krengen. En uh, nou ja, nogmaals. Ik vind geen ramp. En als het me erg goed. Verveeld, dan deactiveer ik die iMessage gewoon, want ik denk dat ik er dan geen last meer van heb. Maar het, het zou toch zo moeten kunnen zijn dat die dingen alleen maar terechtkomen bij degene aan wie je ze richt. Maar geldt dat dan ook voor WhatsApp? WhatsApp bedoel ik? Of voor SMS messages? Nee, ja WhatsApp is eigenlijk een heel ander systeem. Dat werkt echt puur op je telefoonnummer. Uh, volgens mij gebruikt iMessage van Apple, gebruikt je Apple ID. En of daar nou nog iets anders uh, aangekoppeld zit wat, wat zorgt voor de identificatie, daar kan ik niet achterkomen. Uh, als ik bij uh, berichten kijk waar je iMessage aan en uit zet, kan ik zo gauw niet iets vinden wat dat als het ware verfijnt. Dus dat betekent dat echt alleen maar het Apple ID wordt gebruikt... om die iMessage af te leveren. Ja, en dan is de enige oplossing... om allebei een ander Apple ID te nemen. En Ruud, wat jij zegt... het is inderdaad voor een deel waar... de, de apps blijven gewoon op, op de iPhone staan... Uh, waarvan je het Apple ID wijzigt. Alleen op het moment dat er updates zijn... zul je even van Apple ID moeten wisselen. Op zich kun je elkaar dan waarschuwen... van hé, hey, uh, je moet even... Uh, het andere Apple ID gaan gebruiken... maar dat is natuurlijk ook niet echt alles. In deze tijd van automatisering wil je dat dat allemaal zo'n beetje vanzelf gaat. Dus ik, eh, ik zie ook zo gauw nog geen oplossing. Ja, weet, weet je wat ik dan niet begrijp? Want hij stuurt het natuurlijk gewoon naar degene na, naar wie het bedoeld is. Als jullie allebei hetzelfde Apple ID uh, uh, hebben, dan stuurt hij toch naar degene die het wil. Hoe moet hij dan, hoe denk je dan dat hij het verschil kan maken tussen jullie twee? Dat, dat vraag ik me af. Nou ja, dat is, dat is dus de goede vraag. Want ik zou dus denken, uh, je, je stuurt zo'n iMessage zo uh, via je contactenboek. Nou, mijn contactenboek ziet er anders uit dan dat van Inge. Dat blijkt ook, want als die collega van haar, die zij in haar contactenboek heeft staan, als die haar terug dan zie ik hem zonder naam. Dan zie ik alleen een telefoonnummer. Ik zie niet eens dus een, een Apple account uh, ding. Ik zie alleen een telefoonnummer. Dus ik denk dan van ja... Uh, uh, het moet toch mogelijk zijn om Apple ID en, en, en uh, het apparaat wat eraan gekoppeld is. Want Apple weet verdomd goed welke apparaten, welke serienummers er aan dat ID hangen. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om een message alleen daar af te leveren waar die terecht hoort. Ja, dat lijkt mij ook bij FaceTime gebeurt dat namelijk wel. Want het is niet zo dat als iemand uh, Lotte probeert te FaceTimen dat ook bij mij alles afgaat. En als ik met Nancy een FaceTime uh, gesprek open... dat Lotte daar ook bij betrokken wordt. En dat gaat volgens mij ook redelijk via je Apple ID. Dus het, het, het blijft een beetje vaag van hoe, hoe dat nou werkt. Maar ja, er zit wel in het berichtengedeelte uh, van instellingen... een knop uh, meer over uh, iMessage... en dan kom je op een pagina... maar ja, het, uh, ik heb hem net al geopend... maar het voert nu uh, te ver om daar uh, naar te gaan kijken... Ja, daar heb ik ook eventjes naar gekeken. Maar inderdaad, het hangt gewoon allemaal aan een e-mail of een uh, Apple-account in dit geval. Of een telefoonnummer, net zoals FaceTime. Um, ik begrijp de vraag nu veel beter. Uh, je wil inderdaad uh, dat iets van de MAC-adres of uh, in ieder geval het apparaat wordt herkend. Um, ik weet het niet. Ik hoop uh, dat er iemand is die luistert die dat wel weet. En um, ja, ik ga in ieder geval snuffelen. Dus als ik wat weet hoor je mij in ieder geval. Nou ja, er loopt geen bloed uit, dus het volgende week ook. Zo heel erg is het niet, maar uh, het zou aardig zijn om, uh, om hier een oplossing voor te krijgen, ja. Ja, of gewoon iMessage afschaffen. Ik heb wel eens begrepen dat heel veel mensen gewoon WhatsApp uh, gebruiken. En uh, iMessage is geloof ik helemaal niet meer zo erg in trek. Maar, uh, tja... Het is waar van houdt natuurlijk. Ja, nou ja, inderdaad. WhatsApp heeft natuurlijk nog meer mogelijkheden. Want dat gaat over platforms heen. Dus je kunt iedereen die dat... Al is het een Android-telefoon of wat dan ook... Die dat heeft staan, daar kun je mee whatsappen. Dat is het probleem niet, maar... Ja, nou ja goed, uh, zolang dit uh, uh, bestaat, zou we toch wel netjes en netter moeten kunnen werken naar mijn gevoel. Ja, nou ja, ik, ik, ik ga er maar vanuit dat dit vervolgd wordt. We gaan er gewoon eens even naar kijken. Ik hoorde, geloof ik, was dat niet van de week een van de bericht van de mevrouw. Die kreeg gewoon of ik de i-messages van heel Nederland op haar telefoon. En. Die was daarmee naar de App Store in Amsterdam geweest, maar die kon haar, dacht ik, ook niet verder helpen. Maar ik heb het maar met een half vol gehoord, dus het waarheidsgehalte kan ik uh, niet inschatten. Nee, ik heb het ook gehoord inderdaad. Er staat hier nu een hele opgewonden doedel te springen. En nee, die doedel is niet altijd opgewonden. Gelukkig niet, nee. Ik <lacht> stel je voor. Hoewel, nou ja, er is heel weinig voor nodig om tot het uiterste te laten gaan, hoor. Oké. Okay. Um... Mensen, is er nog iemand die iets heeft uh, voor de valreep? Want het begint alweer aardig richting borreluur te gaan. Oké, okay. nou dan lijkt het erop alsof dit alweer het einde is van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 31 mei. En dan wil ik jullie, zoals gebruikelijk, maar toch iedere keer maar weer heel hartelijk bedanken, want het is nog steeds heel leuk om te doen. En ik vind het ook iedere keer weer leuk om zoveel mensen in de chat te hebben. Oké, okay, uh, mensen, nogmaals hartelijk bedankt en een heel goed weekend. Het weer gaat redelijk meewerken. En ik hoop jullie volgende week allemaal weer terug te horen. Nogmaals bedankt en tot volgende week. sight and eyes of the world will be able to see, and there will be changes. The power of the dream, do it just by you and me. Changing what it means to be blind, changing what it means to be blind. Look, see that moon.